9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Irak hebben militanten een aanslag gepleegd... op de grootste olieraffinaderij van het land. Daarbij zouden vier medewerkers zijn gedood. Er is een grote brand uitgebroken en de productie is stilgelegd. De raffinaderij was een aantal jaren in handen van de militanten... die met de opbrengst hun aanvallen financierden. Daarna kreeg de overheid weer de controle over de raffinaderij. Die ligt bijna 200 kilometer buiten Baghdad... en is goed voor de helft van de productie in Irak. De mars op Tripoli lijkt er zijn uitgemond in een bloedbad. Zo'n 50.000 tegenstanders van Gaddafi begonnen gisteren aan de optocht naar de hoofdstad. Toen ze bij Tripoli kwamen zouden ze vanaf gebouwen zijn beschoten door troepen van Gaddafi. Ooggetuigen hebben aan het Amerikaanse persbureau EP gemeld... dat er bij verschillende doden zijn gevallen. In Hoensbroek in Limburg zijn vanochtend vroeg een paar huizen ontruimd vanwege brand. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een tussenwoning boven een schoenenwinkel. Er kwam veel rook vrij bij de brand... Mensen in de omgeving moesten de ramen en deuren dicht houden. Om half zeven was de brand in Hoensbroek geblust. Nieuw-Zeeland houdt er rekening mee dat het dodental van de aardbeving... op het Zuidereiland zal oplopen tot boven de 300. Er zijn nu 145 slachtoffers geborgen en er zijn bijna 200 vermisten. Het is vrijwel uitgesloten dat onder hen nog overlevenden zijn. Daarmee is de ramp groter dan die van 1931... toen een aardbeving op het Noordereiland 256 doden vielen. Staatssecretaris Bleken van Natuurbeheer spreekt tegen dat zijn beleid slecht is voor de natuur. Volgens oud-VVD-minister Winsemius leidt het kabinetsbeleid tot 130.000 hectare minder natuur. Hij roept natuurliefhebbers op om aanstaande woensdag niet op VVD, CDA of PVV te stemmen. Staatssecretaris Bleker noemt dat stemadvies onterecht en ook onbegrijpelijk. Omdat hij vindt dat oud-bewindslieden hun eigen partij niet moeten afvallen. Het weer grijs en nat bij maximaal van 10 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe regen, dan een paar graden kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 2,5 minuut over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Ik zal u even het spoorboekje voorlezen. Over een klein kwartier duiken we aan de hand van forensisch psycholoog Ernst Ameling... in de psyche van de dictator. En daarom bespreken we met oud-topvoetbalster Marleen Molenaar... de mogelijke teleurgang van het vrouwenvoetbal... nu twee clubs zich hebben teruggetrokken uit de eredivisie van de dames. Aansluitend de ins en outs over het nut van oortjes in de wielrennerij... En een kwart voor tien belicht onderzoekster Aagjeswinnen... het belang van seksualiteit in het leven van ouderen. Maar we beginnen met een hernieuwd offensief. De Roemruchtenvereniging Das en Boom... gepersonifieerd door natuurbeschermer Jaap Dirkmaat... en vooral bekend van het redden van de Das en de Korenwolf... is na een periode van afwezigheid heropgericht, nu als stichting. Jaap Dirkmaat wil een frontale aanval... tegen het natuurbeleid van dit kabinet om op die manier te voorkomen dat door bezuinigingen... soorten en leefgebieden gaan verdwijnen. En hij kreeg gisteren onverwacht bijval van ex-minister uh, Wint U hoorde het net op het nieuws. Die roept iedereen op die een hart heeft voor de natuur... om niet op de VVD te stemmen. Vanmorgen is Jaap Ekmaat bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, je hebt het, uh, de, de open brief van uh, Wint voor je liggen. Ja staat er nog een naast van de meneer Gorter. Uh, ja? Weet je, het staat er gewoon heel duidelijk, maar het is ook gewoon zo. En niet alleen uh, Wensemius heeft het gezegd, maar ook Pieter van Vollenhoven... die is directeur van het GroenFonds, verantwoordelijk ja. voor de aankoop van die natuur... en het geven van subsidies... Het gaat gewoon om 130.000 hectare die we hadden moeten aanleggen. Dat is, dat is niet iets wat leuk is. Dat moeten we gewoon van Europa, minimaal. Precies, daar was men ook toe verplicht, toch? Ja, precies. Nou, die 130.000 hectare komt er niet. En dan gaat meneer Bleker, die gaat dan een vrolijk rekensommetje maken... en zegt, we zijn bijna klaar, 90 is af. Ja, die laatste 10 Maar dat is gewoon gelul. Ik zeg het dan maar gewoon zoals het ja. is, want ik hou niet van liegen. En zeker niet als het een bewindsman is. 70.000 hectare, of 700.000 hectare was er al. Dat was bestaande natuur, het gooi, de maar dat was te klein en ja. het moest verbonden worden. Nou, daarvoor zijn die andere hectares toen bedacht. Daar zouden we twintig jaar over gaan doen. De een verbindingen aanleggen, daar maar ging juist. het om. En daarvan is pas de helft hoofdstuk. af, dus we hebben nu een huis met geen dak. Ja. En dan kun je linksom lullen en rechtsom lullen, maar dat valt niet in te wonen. Hm. Zo is het gewoon. Uh, dat de das en boom, uh, Jaap, vier jaar geleden werd het opgeheven, was het toen overbodig? Ja, we hadden toen uh, heel lang middenkabinetten... die zich toch, moet ik zeggen, doordat ze in een soort compromisverplichting zaten... hielden aan de internationale verplichtingen. Uh -huh. Dat ging wel met schoorvoet. En soms moest ik ook mevrouw Faber, als staatssecretaris van de PvdA... wel eens vooruit duwen met een rechtszaak. Maar uiteindelijk zag men het licht en kwam er gewoon een soort plan... dat die dieren moesten in die EHS kunnen wonen die moesten zo snel mogelijk af. En daarnaast, als ze nog ergens werden aangetroffen... dan moesten ze met zachte hand overwogen worden dat, daarheen ja. te gaan... en hun gebied compenseren. Dat EHS, is de, ja. dat is die ecologische hoofdstructuur, ja. ja. En dus toen dacht je, nou oké, okay, dat hoeft niet meer nodig. Dat is niet meer nodig en ik, ik hou er niet van om eindeloos door te drammen met iets wat uh, dan weer nieuwe doelen gaat verzinnen. Want het, het waren forse ruzies, hè? Het waren forse ruzies, maar Ja, weet ik ook niet of dat fors is trouwens. Maar ik vind gewoon als wij afspraken maken, niet door rood, dan gaan we niet door rood. En dan kun je niet zeggen, ja, dan moet je niet de Calvinistisch toepassen, soms kan je wel door rood. Nee, je kunt niet door rood. Klaar. Maar goed, dus die das en boom is toen opgeheven. Zo, want het was niet meer nodig om verder door te drammen. En, maar nu dus opnieuw opgericht. Ja, de, de, nu... de, de das en de boom die hebben <tus> zich weer opgericht. En, ja, maar dat heeft eigenlijk met, met Ik zie twee, het voor me. <tus> ja. twee dingen heeft ze te maken. Het eerste is dat het juridisch aanvechtbaar is wat er gebeurt. Maar het tweede is dat we ook vinden dat je überhaupt niet meer kan bezuinigen op het natuur en milieu. We hebben ons meer dan een eeuw misdragen, vooral de westerse mens, tegenover deze aarde. En het wordt vijf over twaalf als we straks naar negen miljard gaan in 2050. Door de godswonder wil de mensheid dan overleven met alle mensen die die mensen hebben. Dan gaat niet alleen om eten. Ze willen ook allemaal studios met mooie microfoons. Ze willen ook allemaal mobiele telefoon en een iPod. Ze willen ook allemaal megatrond. En ze willen ook allemaal zes keer op vakantie kunnen en naar wintersport. Ook al die Indiërs en die Chinezen. Dat gaat gewoon niet in één planeet. En als wij dus nu niet als de donder het goede voorbeeld geven als rijk land... en dus niet op dat soort levenselixers bezuinigen... dan ben je nog een beetje je man. Maar ik begin mijn trots op dit land ergens te verliezen... als ik merk dat er maar een klein economisch hiccupje hoeft te zijn. Want ga even de winkelstraat op, je ziet er geen zak van namelijk. Iedereen is gewoon nog aan het consumeren en aan het kopen. En dan gaan we op dit soort levensvragen... natuurlijk het lijf hebben om daarop te bezuinigen. In een rijk land. Ik kan het ja, je hoorde het net ook op het nieuws. Staatssecretaris Bleker zegt of wat u zegt en ook wat in de zegt, gewoon klinklare onzin. Ja, het is straks wel bleker tegen de hele wereld, hè. De man kraamt nu zoveel onzin uit, ongebreideld, dat ik me als partij zou gaan schamen. Ja? Ja, er zijn ook pertinente onwaarheden bij. En het maakt mij helemaal noem, niet... Noem eens pertinente onwaarheden. Nou, dat hij zegt dat 90% af is, is gewoon gelogen. Hm. Dat is maar helemaal niet waar. Tweede is dat hij, dat hij voldoet aan de internationale verplichtingen. Hij is nu al met Hongarije en Oostenrijk bezig om die verplichtingen omlaag bij te stellen. Ik bedoel, het is echt een klootzak wat dat betreft. Ik zeg het maar eventjes. dit gaat over de natuur van mijn en, en ieders kinderen. Ja. Daar ga je zo niet mee om. En zo erover praten helemaal niet. Wat gaat u eraan doen? Nou, ik hoef niks te doen, want hij levert gratis geschud aan. Hij heeft nu het, het Bureau voor de Leefomgeving laten onderzoeken wat, wat op dit moment. Uh, zeg maar in Nederland de gevolgen zullen zijn van zijn beleid. En dan staat op de eerste pagina bovenste regel meteen... wij zullen zich, ons niet meer kunnen houden aan de internationale regels. Ja. Nou, hij roept zelf in bijeenkomsten op om die regels ook te ontduiken. Zegt u ook tegen boeren. Ik ben nu al trots op u... als u zich niet aan die regels houdt, maar ik wil niet weten hoe u het doet. Ja. Dat hoort een bewindsman namens mijn regering niet te zeggen. Dan moet hij aftreden. Ja, maar wat gaat u eraan doen? Ik hoef alleen maar de rechter een oordeel te vragen. Ja. Heel simpel. En de Europese Commissie, en dat is het eerste wat ik nu ga doen. Ik begin bij de Europese Commissie. Hij schrapt 129 natuurgebieden die verplicht zijn van Europa in te richten. Die schrapt hij gewoon. Want hij vindt dat die boeren daar in de omgeving meer mogelijkheden moeten hebben. Ja, en die en kunnen recreatie... het zelf wel regelen, toch? Ja, en de recreatieonderneming. Nou, als ze het, het allemaal zo goed konden regelen... hoe komt het dan dat die natuur in Nederland er zo abominabel slecht voor staat? Hè? Het is van 2 1. En, ja, maar bleek er zeggen, die, die, die, die klets maar wat, om nou dan, nee, nee, nog, ik heb dan nu te zeggen. Ik heb inmiddels nog meer stukken gekregen. Hij heeft ook, de advocaat die wij willen gebruiken en de rechtsgeleerden... om hem te dagvaarden en zijn beleid, heeft hij zelf gebeld om te vragen... hoe kom ik daar nou onderuit? Oh ja? Ja, en die hebben hem goed te verstaan gegeven dat het niet onderuit te komen valt. Dus, dus, dus dat gaat ze, het gebeuren? Dus het is sorry, wat, wat, wat, ja. wat is nu de eerste procedure? Hij moet het eerst in wet te vatten. En daarom zijn die verkiezingen van woensdag zo belangrijk. Want er komt geen wet, beloof ik u, door de Eerste Kamer heen. die dit soort beleid van, hem, dat draconische beleid. Hij wil ook alle beschermende staatsnatuurmonumenten. Dat zijn de museumstukken van de Nederlandse natuur. verklaren. Ik bedoel, man, ga alleen maar door. Dat is niet meer te stoppen. Uh, en in zijn kielzorg komt een meneer Koopmans mee. Nou, die kan beter bij de PVV gaan werken. Die staat meneer nog, Koopmans? Dat is een enorme populist. Maar hij zit bij het CDA als Kamerlid. En die begint dan te mieren over. Uh, ja, maar. Als dan die provincies alsnog die verbindingszones bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen willen aanleggen... dan moeten we dat tegenhouden. Heeft nou een motie ingediend... door de provincies te verplichten alle gronden terug te leveren aan de boeren. En, en wat is dan het argument daarvoor? Ze haten natuurlijk, begin ik zo lang maar te denken. Ja, ik, ja, dat, is dat is onzin. Ja. Op een gegeven moment werd gezegd in de Tweede Kamer door de staatssecretaris, en mij viel toen de schellen van de ogen, natuurbeschermers zijn net gewone mensen. Als je ze ontslaat, hebben ze gewoon geen werk meer. Ja, nou ja, en zo is het natuurlijk ook. Maar dat doe je dus terwijl je natuur bijna naar de kloot is. Nee, wat hij wat, wat, wat suggereert. keer dan? Wat hij wat in zijn uh, opmerking suggereert, is dat dus natuurbeschermers, behalve een, uh, be het belang van de natuur, ook hun eigen belang zien. En dat lijkt me een waarheid als een koe. Dat kan ik me van iedereen die werk heeft voorstellen. Prima. Dat, veel, dat disqualificeert die natuurbeschermers natuurlijk op geen enkele manier. Nee, maar, dat, ja, maar kijk, dan moet je twee dingen uit elkaar houden. Als je vindt, geldt geld voor ontwikkelingssamenwerking, vind ik ook dat er niet op bezuinigd kan worden, onder geen beding. Want als je wilt dat die wereldbevolking niet verder groeit, dan moeten mensen welvaart hebben en daarvoor moet je delen. En het gelul over dat het niet goed terechtkomt, dat geld, dat is geen argument voor een overheid. Die draagt namelijk het gezag en die zorgt maar dat het goed terechtkomt. Daar zijn ze voor, daar betalen we ze voor. Ja. En als het natuur op een andere manier kan, heeft ze met mij geen ruzie als hij ze zegt, ik laat de boeren meer natuur maken. Prima, ik denk dat het duurder wordt, want je moet dan concurreren met landbouwprijzen en je moet het eeuwigdurend naar die boerengezinnen blijven betalen. Maar als dat zijn voorkeur heeft, zal hij mij niet op zijn weg vinden. Het mij erom dat het gebeurt. Het grappige van het verhaal is natuurlijk dat ze uh, u wel kennen, want de procedures die u in het verleden, u begint er zelf een beetje bij te lachen. Ja, met 90 procent. Ja. Precies, ja, niet geen ten <laughs> En die procedures die u won, die, uh, dat waren dure hobby's uh, voor degene die ze uit moesten voeren. Ah, ik, ik, ik hou niet van om rechters te verlammen met onzinnige verhalen. U, je dus je dus als ik ga, ja, is maar geschrikken. Nou ja, het zal dan. Ik heb die reputatie, maar dat, bedoel, nou, hij weet ook wie die het over zich heeft. Op dit moment weigert hij het programma met me, maar dat is natuurlijk ook niet om niks. Want ik duld niet dat iemand waarheid geweld aan doet. En zeker niet in een staatscitaat. Ik ben vrij opgevoed. De overheid draagt het gezag, maar ik zal ze dan houden ook. En als jij denkt dat je dingen die eeuwigheidswaarde hebben, zoals natuur... die zijn niet van ons. Bovendien, zijn je nou eens voor dat de Inca's de aardappel hadden uitgeroeid... voordat wij hem leerden eten. Dan hadden wij dus nu geen aardappel gegeten. Kunnen wij voorspellen waar toekomstige generaties in nood en in schaarste... gebruik van zouden willen maken? Nee. Heb je dan het recht om allerlei dingen al vast te laten verdwijnen? Nee, ook niet en als je een grote mond op dit vlak wereldwijd wil hebben... dan moet je als Rijkland het voorbeeld geven. Wij zijn in staat het goed te doen. Uh, jij zegt dus, uh, kijk, als die bleken zijn pannen doorzetten... Dan, komen er dus, uh, die, de, dan is dat gewoon in strijd met internationale afspraken. En die hebben ook uh, te maken met het voorbestaan van bepaalde soorten. Ja, in het Welke apart... soorten zouden dan bijvoorbeeld in gevaar uh, komen? Nou, die koorwolf meteen alweer. Want ik heb al gehoord dat de PVV in Limburg onmiddellijk die koorwolf wil opheffen. Ja, die zouden het liefst al die korenwolfjes persoonlijk verpletten. Ja, ja. <laughs> Ja, dat is echt gewoon zo. Ik, heb, ik zeg niet voor niks dat woord haat. Ik bedoel, en het zal niet Maar letterlijk... wat, wat kan ze die korenwolf schelen? Je moet Elsevier de afgelopen 2,5 jaar eens teruglezen. En misschien nog iets langer als het om die korenwolf gaat... in de tijd van Pim Fortuyn. Die bediende mij persoonlijk met columns. Daar sprak haat uit. Het zat in de weg. Je had er last van en het moest opgeruimd. Want we konden de files niet oplossen. De bouwers werden boos. Ja, nou ja, goed. En, en ik, ik heb dat nooit begrepen. Want kijk, die verdragen zijn niet gemaakt door die korenwolven. Die zijn gemaakt door wijze mensen van 25 landen in Europa. En die hebben dat niet gedaan over één nacht ijs. Eigenlijk zijn alleen de dieren die daarin beschermd zijn... de dieren die in heel Europa bedreigd worden. Met uitsterven dus. Ja. En dan betekent het dat wij welvaart mogen zijn als wij zijn... maar dat wij van die reservaten afblijven. Wat is daar nou moeilijk aan? Ja, maar goed, je weet ook... Ja, er werd altijd heel schampen gedaan over die korenwolf. Ja. Zo van uh, een zo'n lillig zo beestje... en dan moest kijken wat het allemaal stil ligt. Maar goed, die korenwolf komt dus weer in gevaar. Welke soorten <coughs> nog meer? Nou, volgens het plan van de leefomgeving... Hè, dus dat het bureau ja. wat nu onderzoek heeft moeten doen... op, op verzoek van bleken... Ja. 65 soorten internationaal beschermd zoogdieren en amfibieën. Dat zijn beesten op de grond. 25 soorten... De vogels die uit gaan sterven Noem, en als je, je weet. We, we Heb je een, een paar oh ja, ik kan de hazemuis noemen, ik kan uh, de voetmeesterpad noemen, de geelbuikvuurpad, maar uh, ook een beest als uh, de velduil... die in Nederland noemen, op uitsterven staat en de nachtzwaluw. En die hebben dus echt die natuurgebieden nodig, maar ook ja. die als adders. En grutto zelfs, eh, die enorm achteruit gaan op dit moment. En het erg is. En daar maak ik me het toch wel boos over, ook als er die koorwolfdiscussie destijds was. Wij hoeven geen beren en wolven en oerwouden over hen te laten staan. Maar een lullige koorwolf in een akkertje en een grutel in een wei. En als dat ons niet lukt, dan moeten we voortaan onze mond houden de komende eeuw. Als het weer over natuur en behoud van de aarde gaat. Want we maken gewoon niets waar. En het is zo makkelijk om juist in tijden van geldgebrek dan het op de natuur af te schuiven. En een onevenredig zware... Daar zit die haat. Hè? Je pakt het dus veel harder aan dan welk ander onderdeel van de samenleving. En heb je echt het gevoel dat met... Je, je hebt het nu 50% paar... procent wordt geschrapt? Nee, maar je hebt een paar keer het woord haat genoemd. Ja. Heb gevoel? kan Ja. Ook een persoon. Ja. Het, het punt is, de, de tegenstanders hoor je vaak zeggen, ja luister, het is natuurlijk ook een evolutie. Uiteindelijk zijn er altijd diersoorten verdwenen, daar zijn andere diersoorten weer voor in de plaats gekomen. Nou, de argumenten zul je 16 keer gehoord hebben. Dat versta ik in ieder geval niet onder haat, dat soort uh, discussies. Het is, uh, is lieverlui dan moederscursus. discussie proberen weg te kruipen voor je verantwoordelijkheid. We hebben dit getekend, punt uit. En of die beesten evolutionair nou wel of niet aan nou, nee, zijn, vind ik niet relevant. Het gaat erom dat de, de wereldgemeenschap eindelijk besloten heeft... dat er grenzen zijn aan de menselijke groei... om het voor de toekomst nog leefbaar te houden op deze aarde. Dat is ontroerend. En dan is het misschien arbitrair gekozen waar ze die grens trokken... maar godzijdank ze hebben hem eindelijk getrokken. En die is dan ook nog beweegbaar... Als er heel zwaar economisch belang is of menselijke veiligheid, dan mag zo'n beest toch nog over de rand geduwd worden. Maar dat we dat besloten hebben, is hoop. En door het onderuit te schoffelen, vervliegt de hoop. Wie gaat dit feestje uh, financieren, eigenlijk, wat jou betreft? Uh, de Nederlanders. Ze kunnen ja. vanaf uh, vandaag de Giro weer uh, vinden. Oh, Als ja. een boom is weer terug in de eter en zegt, nee, maar aandelen in de rechtszaak. Als ja, een advocaat kost geld wat we nemen, hele ja. goede, dat heb je begrepen, beker. <laughs> ja. heeft dezelfde betoog. Ja. ja. <laughs> ja. Ja, dat en Hij toch... kan het nog voorkomen, natuurlijk, heel snel om de tafel, maar het zal hem geld kosten. En dat wil hij niet, dus dan is hij eigenlijk al een padstelling bereikt. Dus al zou hij het willen, dan wordt hij nog door zijn vrienden daar in het kabinet teruggefloten. Ik hoop het. Ja, als er wel een beetje wijsheid is, nee, maar Ik twijfel uh, soms. Nee, maar als, als hij meer potjes euh, zou willen besteden, dan wordt hij teruggefloten. Ja, klopt. Maar ja. Het, zit er zitten natuurlijk in het kabinet. Kijk, mensen als Kees Veerman, de partijgenoot, ja. die zal het ongetwijfeld. Met hem oneens zijn, dat weten ja. we. Maar die, uh, die blijft toch lo loyaal. En, uh... Nou ja, dat is ook een beetje een soort scheef uh, redeneertrant in Nederland. Kijk, 50% ongeveer heeft niet op dit kabinet gestemd. Ja. En, en ook niet eens op dit kabinet, de andere 50%. Er heeft maar 25% van de Nederlanders op die twee partijen gestemd. En die oh ja. hebben nu zo'n scheur en die breken de natuur van onze kinderen af. Ik zou daar voorzichtiger mee zijn. Ik zou bovendien zeggen, het betekent dat er ook helemaal geen verminderd draagvlak voor de natuur is. Want niet alleen is links iedereen nog steeds met die EES, met die ecologische hoofdstuur, eens en met het behoud van dieren. Rechts houden een aantal mensen de mond. Inmiddels ook al niet meer. Dus met andere woorden, de meerderheid in Nederland staat nog steeds pal achter dat beleid. Dus we zitten elkaar ook al enorm verhalen aan te praten. En er komt bij, niet hij beslist wat er met de natuur in Nederland gebeurt, maar dat doet er lang Brussel. En dat is maar goed ook. Want hoe verder het op abstractieniveau wordt geregeld, hoe minder mensen zwichten voor gevels die ingeslagen worden als je een beestje boven een arbeidsplaats zet. Goed. Dus wanneer uh, horen we hiervan, van deze juridische strijd? Nou, ik heb het zo begrepen van de jurist. Hij heeft het pistool gekocht, hij heeft het geladen, dat mag ah. nog allemaal. Maar zodra je het op iemand richt, dan moeten we er staan. En wanneer gaat dat... Uh... Dat ligt aan hem. Ja. Uh. En als de Eerste Kamer een andere samenstelling krijgt... dan hoef ik misschien niet eens iets te doen. Want dan wordt iedere wet daar tot val gebracht. Goed. Nou, we, we houden het in de gaten. Dankjewel, Jaap Dirkmaat van de Stichting Dus Das en Boom. Die bestaat weer ah. uh, over het natuurbeleid uh, van het nieuwe kabinet. van beleid kun je beter zeggen. Uh, als u daar meer over wilt weten, over die uh, opnieuw opgerichte stichting... dan kunt u op onze website terecht. Dat is nieuwshow.nl. Dankjewel, Jaap Dirkmaat. Ronald Reagan noemde hem ooit de dolle hond van het Midden-Oosten. En ook werd hij wel betiteld als de dorpsgek van Afrika. En dit is maar een kleine greep. Uit alle benamingen die de Libische leider Mohammed Gaddafi... in de loop van zijn leven ten deel zijn gevallen. En daar blijkt duidelijk uit hoe men tegen de dictator aankijkt... Misschien nog wel belangrijker. Het zegt vooral iets over de twijfel aan de geestesgesteldheid van de man. Wat is aan de hand met de psyche van Gaddafi? En is een dergelijke psyche eigenlijk exemplarisch voor elke dictator? Gaan we allemaal vragen aan forensisch psycholoog Ernst Ameling. Goedemorgen meneer Ameling. Goedemorgen. Nou geeft u maar meteen het antwoord. <lacht> leuke, leuke vraag om binnen te komen. Ja natuurlijk. In de eerste plaats is het zo dat ik het heel leuk vind om hier daarover iets te zeggen. Uh, maar ik heb geen klinische ervaring oh. uh, met dictators. Ik nee. heb nog nooit een dictator uh, kunnen of mogen onderzoeken. Maar er zijn hele spijt... bibliotheken volgeschreven. Tuurlijk, tuurlijk, maar ik bedoel, het is altijd prettig als je behalve uh, erover leest... Oh. ook zelf uh, wat handen en voeten hebt door iemand te hebben onderzocht. Hè, van wat voor delictsoort dan ook. Nou, ja, er komen steeds minder dictators, dus die kans wordt ook steeds kleiner. Ja, het maar maar nog het eens zal me in ook nooit gelukken, krijgt, want nee. ze, komen niet, uh, ze komen niet in, de, in het forensisch circuit... Te Recht, nee. uh, om te worden onderzocht. Nee, nou, maar jij mag misschien wel iets zeggen over... Uh, zegt ik zie een narcist, een psychopaat, een ik bedoel het ziektebeeld. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou ja, als er een ziektebeeld is. Hè, dus je moet, je moet al beginnen uh, met te zeggen uh, bad or mad, is iemand slecht of is iemand gestoord? Oh. Of is hier het waarschijnlijk beide? Hè? Um, uh, als je dan uh, de, de gedragingen en vooral die, die redens van Gaddafi, als we die eventjes bij de, uh, hand, uh, bij de hand nemen, ziet, dan zie je iemand die erg lijkt op bijvoorbeeld iemand als Ceaușescu... in zijn laatste dagen. Dus in paniek schreeuwen en dreigementen. Maar dat was paniek. Ceaușescu was volgens mij niet gek. In ieder geval, dat is toch niet de eensluidende mening? Nou, ik denk dat ze veel gemeen hebben... Uh, wat, wat ze gemeen hebben is een intense behoefte aan macht en controle. En dat is in principe een narcistische eigenschap. Dus niet het controleren van dingen, dat doen dwangmatige mensen... He? Dus alles op orde leggen, recht leggen. Dus het controleren van, de, van, van je omgeving. Nee, het controleren van mensen. En uh, om daarover macht te kunnen uitoefenen... is typische narcistische eigenschap. He. Dus het zijn op zijn minst narcisten. Of het een narcistische stoornis is... dat uh, moet dan uh, nader worden bekeken. Ik denk het wel, maar daar hebben we geen zekerheid over... zolang je hem niet hebt kunnen onderzoeken. Um, waarop... Uh, de, de hamvraag van mijn vak is altijd... waarom hebben mensen het zo nodig om te doen wat ze doen? Wat is de functie van dat gedrag? Dus waarom, even Gaddafi weer... heeft die man het nodig om controle en macht uit te oefenen over iemand anders? Wat, wat drijft hem? Waarom heeft hij dat meer dan een gemiddeld ander? Je ziet het bij veel meer delicten. En uh, dan zie je bijna altijd in zo'n geval... dat er sprake is van... Fenomenologisch, dus qua uiterlijk van narcisme. Maar bijna altijd is dat secundair. Is het een compensatie voor onmacht in het verleden? Dus wat je. Wij noemen dat wel. turning passive into active. Wat je vroeger passief is overkomen. doe je nu actief iemand aan. Die onmacht. die wil je nooit meer. Uh, uh, hoe we mee te maken, die je als kind hebt beleefd. K kortom, simpel, uh, in, in zijn jeugd door vader nooit serieus genomen en nu gaan we. Nou ja, niet serieus genomen is veel te weinig. Oh, uh, want geslagen? Dat, nou ja, uh, vijandig bejegend, mishandeld, uh, uh, gevlucht. Uh, nou, in ieder geval een oppermachtige ouder, verzorgers figuren te maken te hebben gehad... waar ze geen schim van de schijn van kansen hebben gehad. Misschien uh, ze, ja, uh, zijn ze mishandeld, misbruikt. Is daar bij wat Gaddafi betreft iets over bekend? Nee. Tenminste, ik heb het niet kunnen vinden. Uh, maar het, uh, ik weet het van Saddam Hussein. In grote lijnen wel een beetje. Daar is wel wat over bekend. Maar dienstjeugd is, is werkelijk uh, verschrikkelijk geweest. De, dus die, die, die, die diepe kinderlijke onmacht, dat is iets wat zo bedreigend is. Dat moet je omdraaien in je latere leven. Je ziet het ook bij, ja, uh, dat is wel heel iets anders... maar in, in menselijk thema vergelijkbaar, bij verkrachters. Dat is de, de macht... De absolute macht over de vrouw en controle over de vrouw. Eh, en eh, agressie. Eh, eh, omdat ze in het verleden zelf zo onmachtig zijn geweest. Ja. Dat, dat geldt natuurlijk voor een hoop mensen, maar kennelijk zijn die verschijningsvormen dus anders. Bij de een wordt dictator, de ander wordt verkrachter. Nou ja, je, dan, moet je, dan moet je verder gaan. Want voor eh, dictator moet je, behalve dat algemene menselijke thema. wat er waarschijnlijk bij Gaddafi ook is. moet je natuurlijk ook een beetje slim zijn. Uh, je moet wat intelligentie bezitten... je moet een charisma hebben... want je moet in aanvang... je, uh, uh, uh, je, je, je rivalen kunnen uitschakelen... of uh, overtuigen... of anderszins... je moet uh, in staat zijn... om een machtsnetwerk... op te bouwen... waarin mensen belang hebben... bij het feit dat jij in stand blijft... omdat ze anders... zelf in de moeilijkheden geraken... dus dat... Dat hele machtsnetwerk, waar hij aan de top van die piramide zit... dat moet je in staat zijn op te bouwen. Dus je hebt charisma nodig, je hebt intelligentie nodig. Uh, want niet iedereen die uh, mishandeld is in zijn jeugd uh, wordt een dictator. Het nou, kan en, en Zou een heeft, drukke boel worden. Dus dat is, dat is wat hij wel moet hebben. He? Dus de macht, charisma, eh, Er zijn ook dingen die absoluut dodelijk zijn voor een dictator. En dat is gevoel voor humor. Dat, dat klinkt wel heel raar. Maar dat Terwijl hij zo. af en toe bereid is Donald Duck na te doen. Dan zou je denken. Uh, ja. ja, maar dat is, dat, is, uh, uh, dat is waarschijnlijk een pose. Oh. Maar zelfspot. Dat kan je niet gebruiken als dictator. Uh, nee. Ik is, is <laughs> dus, zou ik geen voorbeeld kunnen verzinnen nee. van een dictator met zelfspot. Nee, als we die Il, uh, die Koem Jong, uh, hoe heet hij ook weer, uit Noord-Korea, Il, in ieder geval zo eindigt zijn naam. Uh, uh, uh, als, je, als je daar uh, die applausmachines ziet, oh. in die, in die, uh, en je ziet dan bijvoorbeeld een nieuwslezer is, dan barst ik een lachen uit. Maar hij zit daar doodserieus naar die, dat applaus te luisteren, alsof. Alsof het werkelijk om hem zou gaan. Het gaat om de macht. Ja. En uh, uh, dus ja. En, uh, als ik daar zo zit. dan zou ik echt denken. van jongens. jullie zijn helemaal van de pot gerukt. om het nou maar eens zo te zeggen. En ik zou, ik zou echt. ik zou me doodlachen. Maar dus zelfspot moet je niet hebben. Gevoel voor humor. in, in, in, in reële zin. moet je niet hebben. Je mag wel eens een beetje gek doen. Maar zodat... En medelevendheid dus ook niet. Nou, wat bij een narcist hoort is dat hij moet overleven. Hij wil macht en controle. En uh, dat doe je niet... Kijk, niemand heeft zich ooit iets aan hem gelegen laten liggen. Dus hij laat zich nu niet iets aan een ander gelegen liggen. Hij heeft moeten leren overleven. En Daar past empathie, dus het inleven in de ander, past daar niet in. Andere, alle anderen zijn je vijanden. En daarom past paranoïdie. Er weer wel in. Ja. Want je moet heel alert zijn. En terecht waarschijnlijk aanvankelijk. Maar je moet ook die eigenschap hebben om anderen diep te wantrouwen. Opvallend is natuurlijk... Want we hebben het over verschillende... We hebben dictators. Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Ceaușescu, Hussein. Ik bedoel, er zijn er van alle... Nooit vrouwen zitten erbij. Vrouwelijke dictators. Ik ken ze niet. Nee. Maar sowieso. Dat is Als we het hebben opvallend. Over, ja. Kunt als u daar een... eens een psychologische analyse op loslaten? <laughs> nou, ja, even één ding. Er zijn wel beroemde kampbeulen die vrouwen waren. En ja, dat komt er wel ja, maar dichtbij, maar bij we het over dictators. Ja, maar goed, dat komt er wel vandaag dichtbij, de, toch jawel. of niet? Ja. Maar, maar er is, kijk... Uh, Macht, controle is naar buiten gericht. Ik denk dat de menselijke, dierlijke... Ja, als we naar de etologie kijken... Evolutie erop gericht is dat vrouwen eerder naar binnen gericht zijn, receptief zijn, ook in seksuele zin... verzorgend zijn en mannen naar buiten gericht... de jacht, het territorium en het veroveren. En dus dat naar buiten gerichte agressie meer bij mannen past en naar binnen gerichte agressie meer bij vrouwen. Dus je zou dan zeggen, dan, uh, die beschadigen zichzelf eventueel meer... als er sprake is van agressie of suicideren zich. Of en bij mannen ligt dat meer naar buiten. En je ziet ook dat in, uh, als je het aantal gedetineerden... Uh, van heel Nederland bij elkaar veegt, dan was 90% man. Dat is naar buiten gerichte delicten zijn... Naar buiten gericht. Behalve kleptomanie bijvoorbeeld. Maar dat is naar buiten gericht. En, uh, uh, en dat is nu een beetje aan het verschuiven. Het is nu 85% man, 15% ja. vrouw. Dus er zit een, vanwege de emancipatie een zekere. Zouden we, we toch zeggen. zo langzamerhand wel eens één uh, vrouwelijke dictator mogen hebben? Uh, ja. ja, maar er zijn ook weinig vrouwelijke uh, presidenten. Hè? Zijn er ja. ook of meer? Nee, maar wel eens af en toe één. Ja. En dat vind ik dus nog gek. Maar die dictators zitten er echt niet een, eentje bij. Uh, hoe heette die man uh, van de Filipijnen? Uh... Uh, Marcos. Marcos. Marcos. Die, Marcos. Die, die had een vrouw. En, en uh, die, die, die was dan weliswaar uh, niet de dictator zelf. Nee, die maar werd een door de schoenenverzameling. Precies... Ja. <laughs> die legt een verzameling aan. Dat is ook iets naar binnen gericht. Ja, hè? ja. ja dat is leuk. Ja, ja. <laughs> Nou ja, Zo simpel als wij als televisiekijker denken. Nou, je ziet die man, je ziet het hoofd, je ziet die ogen of ja. je denkt, die is hartstikke gek, ja. Bl blijkt toch iets meer aan de hand te zijn. Ja, en uh, er wordt ook vaak gezegd schizofreen of psychotisch en zo. En dat gaat mij te ver. Want dan, uh, uh, dan ontnemen je hem ook, laten we zeggen, zijn verantwoordelijkheid. Dat bad or mad. Hè? En ik denk niet dat er sprake is van, psychos uh, uh, uh, van een schizofrenie. Dan ben je veel te gestoord. Dan kan je niet... Een machtsapparaat Kortom, is dan hij is op de daden die hij nu doet aanspreekbaar. Dat is wat hij ja, doet. In ieder geval voor een groot deel. Hartelijk dank. Ja. U hoorde vooral een psycholoog. Ernst Ameling ging dus over de psyche van Gaddafi, maar vooral ook andere dictators. Hartelijk dank voor uw komst. U hoorde "Guard du Nord, Almost There" is het nummer. Het komt van hun Greatest Hits album. Ik heb eigenlijk nooit geweest dat ze een hit hebben gehad, maar goed. Uh, van harte gefeliciteerd daarmee in ieder geval. Het vrouwenvoetbal wil maar niet scoren. Deze week maakte regerend landskampioen AZ uit Alkmaar en de Tilburgse club Willem II bekend dat ze hun damesteams terugtrekken uit de eredivisie vrouwen van de KNVB. Zowel AZ als Willem II schrappen de vrouwenteams omdat er te veel geld bij moet. De overgebleven zes teams zien volgens een reactie van de Nationale Voetbalbond nog enorme groeikansen, die dus wel. De bond broedt zelfs op een nieuwe krachtige impuls om het vrouwenvoetbal voor het hoogste niveau te behouden. Wij gaan erover praten met Marleen Molenaar. Ze was tot vorig jaar zomer manager van het kampioensteam uit Alkmaar. Hartelijk welkom. Morgen. ja. U hebt zelf ook gespeeld hè? in het Nederlands. Elftal, ja, klopt dus. Dit, dit doet pijn. Dit nieuws, ja, dit doet, uh, dit doet heel veel pijn. En uh, ik vind het ook eigenlijk: uh, ja, aan de ene kant uh, bezuinigen. Je hoort niet anders, iedereen doet het. Maar ik had dit toch niet verwacht omdat dit toch een, een, andere, een andere insteek had. Het uh, vrouwenvoetbal is nooit binnengehaald omdat dat nou vette vis zou zijn en daar nou eens even flink mee gescoord zou worden. Dat is om hele andere redenen, is dat uh, binnen de clubs uh, de betaald voetbalorganisaties gehouden. Is het een dure hobby? Nou, nee, zo moet je het ook niet zien. Het is een, uh, de bedragen die, die zijn ook al genoemd in de, in de pers. En ik denk dat dat op, op die, die hoge begroting... Maar noem eens de... wat? Waar, waar nou, 2,5 uh, ton. Let's oh, all. 3 ton. De jaar. ander doet er twee ton en er komt een stuk uh, subsidie bij van de KNVB. En dus daar je... kan je nog geen hoofdklasse ploeg voor laten draaien, niet in de buurt zelfs? Nee, nee. Maar je zei: uh, het is om andere reden binnengehaald. Welke redenen? Nou, waren we bijvoorbeeld in de tijd, een uh, aantal jaren geleden, dat natuurlijk Dirk, Dirk Schieniga nog uh, uh, bij de club uh, zat. Uh, ja, die, die had idee nou, natuurlijk uh, vrouwenvoetbal. Uh, vrouwen ook uh, deel van de maatschappij. Hij uh, sponsorde al de, de, de, de schaatsploeg van de, mm -hmm. van de dames. En hij zei, nou, dat is uh, prachtig om dat er ook bij te hebben. AZ is familiair. We willen misschien een tweede ringer op. Totaal nieuwe doelgroep. Uh, we willen vrouwen aan ons binden. Gezinnen, kinderen, meisjes. Nou, dat, dat zijn allemaal... Uh, nou. Ik kan er natuurlijk heel veel mee doen. Mm. En, uh, en, ja, en, dat, dat, en het is nooit binnengehaald van... we gaan hier de grootste transfers uithalen. Nee, En uh, hoe, hoe, hoe, hoe is het niveau dan? Hoe, hoe kan je dat kwalificeren? Nou, dat is... Uh, ja, Ik weet niet hoe je dat moet vergelijken. Je, we moeten het ook niet vergelijken met het, uh, met het mannenvoetbal. Nee. Ik zeg wel eens, als je Federer... Uh, Laat tennis er tegen... En haalt ze misschien... Uh, nou, ze had niet eens een game, denk nee. ik. Zou ze eens moeten proberen? Dat is wel interessant. Dat gebeurt wel eens, hoor. Ja, ja, ja. dan gaat ze zo'n bejaarde gaat tegen oh. de wereld uh, nummer één. Ja, yeah. nou, daar komt die mevrouw ook niet aan te passen. Nee. Zullen we even luisteren naar Johan Derksen? Oh jee. Ja, die heeft daar natuurlijk uh, wat over ja. gezegd, hè? Van Voetbal International. Ja, luister maar. We waren nog niet toe aan dat profvoetbal voor dames... Uh, wat ik ook in mag houden. Uh, je speelde in een stadion, maar er zat niemand in. En het was een treurige atmosfeer. Er was geen... Uh, geen leuk decor. Uh, de media zijn wat dat betreft hard. Ja. En uh, de commissie is nog harder. Voor damesvoetballen is geen interesse voor kijkers en lezers. Niet voor sponsors en niet voor het publiek in het stadion. Nee. Dus jongens, dan kost het alleen geld. Ik ben bang dat het uh, er wel dichtbij komt, wat hij zegt, of niet? Nou, nee, ik ben het helemaal niet mee eens. Hm. Ja, als je het zo stelt. Ten eerste speelden we helemaal niet in, in de grote stadions. Uh, ja, Nederland is er niet rijp voor. Dan vraag ik me af... Uh, wanneer we in zijn ogen er dan wel rijp voor zijn. Ik denk het nooit. Hadden we nou maar twintig jaar geleden al begonnen... en uh, als je ziet hoe het er in Duitsland aan toe gaat... En, uh, Verenigde Staten is het serieus, geloof ja, ik, Ja, ook. En de Scandinavische landen... en uh, Duitsland die doet het Waarom enorm goed. Waarom daar wel? Nou, ja, die zijn nog al veel langer bezig. Duitsland, die, die zijn al in de tijd dat ik in Nederlands elftal speelde... Uh, waar mijn, al teamgenootjes die, die uh, betaald in Duitsland speelden. Als nu dat team uh, Europees kampioen wordt... dan, dan staan er 80.000 mensen ze op te wachten. En, en als ze een oefenwedstrijd spelen tegen Brazilië... zitten er 60.000 mensen in het stadion. En wij hebben ook veel. We hebben ook voor 10.000 man gespeeld. Maar hij zegt dus dat het een beetje een troosteloze uh, ja. omgeving is. Maar goed, ik kijk ook uh, elke zondag naar RTV Noord-Holland... en dan zie ik... Uh, topklasse clubs met... Uh, anderhalf mens op de tribune en zelfs in de Jupiler League. Ja, dat is nou eenmaal zo. Men gaat op de tribune voor het, het beste. En, uh, maar het heeft wel even zijn tijd nodig. Ja. We zijn eigenlijk nog maar drie jaar bezig. Wat maar willen we? Voor AZ is waarschijnlijk de concrete afweging. Die drie ton, die kan je dus in het hele damesvoetbaltak uh, uh, uh, ja, steken. Of je uh, koopt een uh, half bek ergens bij VVV vandaan. Want dat, die kost ook drie ton, geloof ik. Ja, maar ja, goed, Trek het natuurlijk groter. Het is, wordt natuurlijk gerund nu meer als ondernemer en ja, vast overal waar je een beetje kan strepen, doe je dat. Alleen, ik zeg, dit is met ook mijn hele andere insteek wat ik net verteld heb ja. binnengehaald. En dan vind ik het jammer, want je, eigenlijk heb je nu... dan na vier seizoenen, gooi je dat geld echt woord. Ja, want met wie wordt daarover gediscussieerd eigenlijk? Is dat een clubbeslissing of is dat gewoon een directiebeslissing? Nou, Van Gerbrand zijn consortium? Ja, ik, uh, dus, kijk, ik, had, uh, ik heb dat drie jaar gedaan... en einde vorig seizoen dat we weer landskampioen zijn geworden... Uh, toen was inmiddels Marcel Brands vertrokken en kwam Stuart. En ik kreeg gewoon een gesprek met hem. En ik had helemaal geen idee over uh, weggaan. En, maar dat was gewoon een. In, in dat gesprekje daar zat zoveel negativiteit omheen. Dat ik al zo het gevoel had: van, gaan ze hier wel mee door? Maar, maar do, doen ze een stukje uit zo'n gesprek? Is dat een beetje maar. Amalee, hoor. je weet toch zelf ook, het stelt allemaal toch. Nou, na, net niet zomaar zo van ja. Uh, uh, ja, bij, uh, ja, het kost alleen maar geld. En uh, nou, dan ging ik er natuurlijk ook tegen in. Ja, dat, dat, wie het? en het levert niets op. Toen zei ik ook: ja, nee, het levert niet direct in geld wat op. Maar wie weet, staan er nu wel duizend uh, gezinnen op de wachtlijst. voor een seizoenskaart bij AZ. Omdat nu ook het dochtertje naar de wedstrijden wil. En dat juist dat vrouwenvoetbal is niet in geld te meten. Maar wij hebben drie jaar lang. hebben wij. Uh, in alle kranten, magazines uh, gestaan. We hebben echt niet over uh, media-aandacht klaar nee. Halve finale uh, uh, uh, Europees kampioenschap. Met het Nederlands team, dat was natuurlijk ook fantastisch. En, uh, en natuurlijk, dan, dan bloeit het wat op. En, en, ja, en, en hoe Johan Derksen dat zegt, die, die vindt het gewoon niks. Nee. Uh, dat, mag hij, dat mag hij weten, maar je moet ook wel een eerlijk vergelijk maken. Dan zou je ook kunnen zeggen, de topklasse stelt nee. niets voor. Nee. Maar bijvoorbeeld, het, het, het, toen, uh, het, toen je voor het eerst dat dames uh, elftal bijstond als manager. Moest je toen veel vooroordelen uh, slechten? Kreeg je daar veel uh, lullige reacties? Hoe, hoe ging dat nou, eigenlijk? Nou, ja, daar ben ik wel aan gewend. Want ik, ja? pff, ik zit zelf ook in de voetballerij vanaf mijn geboorte. En, uh, en ik als klein meisje was ik wel handig uh, met een bal. Dus in mijn omgeving nam ik het, uh, dat vooroordeel wel weg. En zo is dat voor een veel andere speelsters natuurlijk ook. Maar ja, er blijven natuurlijk altijd mensen... Categorie die het hebben over uh, vrouwen hebben maar één recht en dat is het aanrecht. Wow. Ja, en daar is natuurlijk ja. helemaal geen discussie mee mogelijk. Maar wordt nee. er op die manier een beetje gepraat? Heb je dat gevoel? Nou, nee hoor. Want er zijn ontzettend veel mensen die, die zien dat het uh, natuurlijk ook potentie heeft. Het is de snelst groeiende sport van Nederland. Hoeveel. Ja. hoeveel uh, Daarom is het juist zo raar. Wat, wat is het percentage van vrouwelijke voetballers eigenlijk bij de KNVB? Nou, Eindig de. de idee? Uh, ik, nou, de, de mannelijke leden, dat zit, zit over de miljoen. En uh, ik geloof de, de dames, uh, 120.000. Oh, dus, nog, dus een stevige 10 Ja, en het is. Uh, maar goed, die cijfers weet ik niet precies. Ik weet in ieder geval wel dat, dat toen ik er nog nauw bij betrokken was, dat uh, de, het, uh, bijvoorbeeld het, het, het vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport was. En, en ook de hockey voorbij ging. Ter hockey ook, natuurlijk. het gaat niet om hockey, ook ontzettend leuk. Maar om aan te geven dat gewoon heel veel jonge meisjes ontzettend veel plezier beleven om te voetballen. Is dit fase 1 in het opdoeken van het hele vrouwenvoetbal? Nou, nee hoor, want dat, het wordt nu natuurlijk heel erg, uh, iedereen schrikt enorm, omdat natuurlijk AZ uh, zegt, Stop ermee, ja. juist AZ, na, na drie titels. En, uh, maar we hebben natuurlijk ook al een keer uh, Rode EC gehad, die is uitgestapt, en dat ging natuurlijk allemaal veel uh, rustiger. En uh, alleen, ja, dit is gewoon ook een aderlating wel voor de competitie... als de landskampioen maar uitgaat. Maar ik vind niet dat andere clubs die mogelijk nog uh, interesse hebben... en ik heb begrepen dat dat zo is... die moeten zich hier niet door af laten schrikken. Welke clubs hebben interesse? Want het probleem is natuurlijk ook een beetje dat de grote drie... Ajax, Feyenoord en PSV, dat die ontbreken in de competitie. Nou ja, goed, die hadden uh, met de opstart daarvan... Uh, alle drie afzonderlijke redenen om er nog even mee te wachten... Um, dat, die, dat ligt natuurlijk nu weer anders. Ik weet dat, uh, dat de PSV echt al jaren serieus uh, aan het onderzoeken is... Uh, hoe de kansen zijn, die zijn er echt mee bezig. En ik weet ook dat, het, uh, dat er bij ijs over gesproken wordt... En uh, ja, het, is, het zou natuurlijk fantastisch zijn en, en, en, en Feyenoord en, en Sparta dat al de clubs erbij komen. Maar ja, we zitten natuurlijk in een lastige tijd uh, met de recessie. Ja. Dus, uh, maar ja, aan de andere kant, het, het kan je ook, als, ik denk als je dat goed aanpakt, ook wel weer heel veel opleveren. Ik begreep dat de KNVB toch wel weer zint op nieuwe impulsen. Bijvoorbeeld verandering van speeldag. Ja, nou ja, goed. Zou dat nou helpen? Nou, het zou wel wat... Uh, ja, dat weet je natuurlijk nooit van nee. tevoren. moet op de vrijdag dan gaan gebeuren. Ja, dat je, dat je dan toch denkt dat je wat meer uh, mensen trekt. Ook omdat je je doelgroep dat, uh, van, van sportende uh, mensen... die naar je willen kijken, heel vaak op de donderdagavond trainen. En dat vrijdag, dat je ook met de, met de commercie en met de media en de tv... dat je misschien ook weer wat iets meer kan doen... En uh, ja, zo zijn er heel veel. Ze hebben daar een heel onderzoek naar gedaan. Dus dat, uh, dit zou wat meer uh, ja, een leuke avond. Je bent vrij daarna. Op donderdag moeten toch uh, de, de kinderen, als jongeren gaan, die moeten vroeg uh, naar bed eigenlijk. En dat school. kan dan niet, school. Ja. En uh, ja, dit is uh, dan weer een ander uitgangspunt. Beter. Gaat u nog iets doen in de voetballerij? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja. ja, goed, een te verkopen bij. Ja, ook dat. Dat zou ik heel goed kunnen hoor. Ja, maar dat is niet wat we bedoelen. Nee, Even nee. Een serieus plan. Nou, ik, ik merk wel weer, ik, had ik was enorm teleurgesteld, eigenlijk over mijn eigen vertrek uh, in uh, de afgelopen jaar. En dus ik heb het uh, een beetje los proberen te laten. Ik vond het wel heel moeilijk. En omdat je toch uh, met die speelsers en de staf hebt samengewerkt. Ja. En, uh, en ik heb nu ook enorm te doen ook met de speelsers. Voor hun is het eigenlijk het allerergste. Die hebben vier jaar lang uh, alles erop gezet. Zijn verhuisd richting Alkmaar. En, en ja, het is zomaar ineens over. Dus voor een, vind ik het allerergste. En uh, ja, ik merk nu aan mezelf, uh, omdat toch veel mensen dingen van mij willen weten... en ik ineens weer in het voetbalgebeuren ja. zit, ja. dat het me toch wel heel erg bezighoudt. Uh, dus wie weet als ik ooit nog eens wat kan betekenen, her of der. Ja. Hadden we nog ergens maar een suikerompje als Dirk, hè? Ja, nou ja, goed. Uh, het, uh, weet je, als het, het komt zoals het komt. Ja. Uh, je had er een plaatje meegenomen, hè? Daar laten we nog even een stukje van horen. Dat is een lofzang op uh, AZ-vrouwen? Nou ja, dat is eigenlijk met ontstaan met, uh, nadat wij drie keer achtereen ah, ja. landskampioen zijn geworden. Uh, is dit nummer uh, ingezongen door Wesley Bronkhorst. En, en de tekst is geschreven door een AZ-supporter. Nou, dus... laat me komen. Ja. Jullie hebben het goed gedaan, AZ-vrouwen, als ik terugkijk in de tijd. Ik lach en ik schater, zo voel ik mij vandaag, de strijd voor de volgende schaar. Maar ook verdriet gaat. Verdriet gehad. Ik had het zo graag gezegd dat ze met tranen in de ogen... met een uh, AZ-sjaal boven haar hoofd zwaaiend hier had gezeten. Maar dan lig ik dat ik barst. Bovendien kan ik het niet maken, want er zijn, hangen je webcams. U wilde nog één ding zeggen, hè, geloof ik. Nee, hoor. Nee. Uh, nee. Wel, nee. Ik, ik wil alleen zeggen dat... Uh, toen ik hierheen reed, uh, hoorde ik straks Marleen Mola in ja. de studio... over de teleurgang van het vrouwenvoetbal. Oh. Maar dat is absoluut niet waar. Er zijn nog ontzettend veel mensen die er heel veel plezier aan beleven... en aan gaan beleven. En met de clubs die nu nog bij de KVB zijn. Die hebben er enorm veel zin in. En uh, daar wordt echt wel wat van gemaakt. Het gaat ja. echt wel een succes worden. Oké. Okay. Okay. Hartelijk dank. U hoorde Marleen Monona. Tot voor kort dus voetbalmanager van het vrouwenteam van AZ. Die drie keer achter elkaar de landskampioen was. De clubtox is dus deze week terug. Het team uit die eredivisie. Evenals Willem II. En voor dus de rest. Nou ja, volgens haar niet. Maar sommigen twijfelen aan het bestaan van de hele competitie. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Ouderen en seks. Het is een combinatie waar vaak lacherig over gedaan wordt. Dat je ouders seks hebben, daar wil je als kind al helemaal niet over nadenken. Laat staan als het over je grootouders gaat. Maar seksualiteit blijkt voor het merendeel van de ouderen... een wezenlijk onderdeel te zijn van hun bestaan. Het is daarom hoog tijd dat het taboe op ouderen en seks wordt doorbroken. Dat vindt Aagje Swinne. Ze is universitair docent aan het Centrum voor Gender en Diversiteit... van de Universiteit Maastricht. En ze heeft over dit onderwerp de bundel seksualiteit van ouderen samengesteld. En hierin worden de denkbeelden rondom het seksuele gedrag van ouderen besproken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Goedemorgen, Aagje Winnen. Goedemorgen. Ja, uh, was het een, een, een beetje een blinde vlek in onze cultuur... Dat, je, dat u dacht van ja, we moeten maar eens daar een goede bundel over maken? Ja, ik heb eigenlijk om twee redenen die bundel gemaakt. Enerzijds omdat ik een soort van stand van zaken wilde brengen. Wat weten we nu eigenlijk over seksualiteit van ouderen? En ten tweede wilde ik dat doen in een multidisciplinair perspectief... zodat ja. vanuit verschillende invalshoeken naar het thema gekeken wordt. Omdat het nog altijd inderdaad zo is dat zowel in wetenschap als daarbuiten... heel weinig aandacht is voor het thema. Nou, ja, je hebt natuurlijk wel boeken erover, hè? maar dat ja. zijn een beetje meer zelfhulpachtige boeken. Ja, er bestaan inderdaad uh, heel wat boeken, goede boeken ook, die uh, bedoeld zijn denk ik om mensen vooral een hart onder de riem te steken en concrete tips te geven. En wat voor boeken zijn dat dan, u bent 65 plus en uh, ja, uh, hoe gaan we dat nog doen? Of, uh, ja, of, of heel concreet, bijvoorbeeld van, uh, van, van ex naar next, hè, over hoe, hoe kan ik gaan daten als ik uh, opeens zonder partner kom te staan. Uh -huh. Um, al, maar daar dingen. is nog een, ook in de boekhandel een, ja. een, een redelijke bibliotheek van. Ja, zeker. er zijn er Aha. echt, uh, vooral sinds de jaren 90, een tiental in dat genre. Ja. Maar goed, nooit echt gewoon goed wetenschappelijk bekeken. En dat is nu dus, uh, dus wel uh, gedaan. In die bundel wordt uitgebreid uh, aandacht besteed aan ouderen die nog uh, seksueel actief zijn. Uh, zo vond ik een, dat eigenlijk een prachtig verhaal van een, een stijl. Waar, waar, waarvan die vrouw uh, die huisarts raadpleegt. omdat ze zo, uh, zoveel zin heeft om te vrijen. En ze denkt: hé, nee, er is iets mis met mij. Ja, dat is eigenlijk een casus uit de praktijk van ja. een seksueoloog. Ja. En die dame van 70 jaar, die heeft een nieuwe partner en voelt zich zo seksueel door hem geprikkeld... dat ze altijd zin heeft in seks en er ook enorm van geniet. En orgasmes krijgt. En ze is daar zodanig van gechoqueerd... dat ze bang is dat er iets mis met haar is. Vindt u eigenlijk dat het niet mag? Zij vindt van zichzelf, of ze stelt zich de vraag of het mag. En dat is eigenlijk een mooie casus, omdat het laat zien dat seksualiteit eigenlijk iets is. dat niet alleen gaat over het lichaam, maar ook, waar dat ook allerlei maatschappelijke denkbeelden aan verbonden zijn. die ouderen kunnen hebben geïnternaliseerd. Dat en hoe dus werd het dan door de arts die ze raadpleegt? Hoe werd er daarop gereageerd? Ze werd gewoon gerustgesteld. En uh, werd er werd de afspraak gemaakt om na een aantal maanden terug te komen. om te kijken of dat die aantrekkingskracht nog altijd zo sterk was. Maar dus dat er geen enkele. Reden is om te denken dat er iets mis met je is als je 70 als je bent. Nog dat soort van gevoelens uh, ontwikkelt. En dus het idee is natuurlijk dat als je um, de fase van de verliefdheid over is. Dat dan meestal ook die opwinding of die, uh, die prikkels minder sterk worden naar elkaar toe. Maar uh, die prikkels kunnen even sterk zijn voor iemand die oud is. Jawel, maar mensen uh, fysiek takel je natuurlijk wel af als je ouder wordt. Dat is gewoon ook een gegeven. Ja, maar het... Het spreekwoord zegt natuurlijk dat ouderdom komt met gebreken, maar niet noodzakelijk met seksuele gebreken. Nee? Dus het is niet zo dat een, een normaal verouderingsproces, normaal tussen aanhalingstekens, ook leidt een noodzakelijkerwijs tot een seksuele problematiek. Dus de lichamelijke veranderingen die gebeuren, bijvoorbeeld onder invloed van hormonale veranderingen, die zijn eigenlijk vrij beperkt. Bij vrouwen bijvoorbeeld zal het ietsje langer duren voor alleen dat je opgewonden wordt, dus nat wordt in feite. En bij mannen kan ja. ook het die erectie iets trager op gang komen enzovoort. Maar als er echt problemen zijn, zijn die meestal van, van, uh, ingegeven door een ziekte of door een behandeling. Het en is, is niet ziekte. zo dat dat op een goed moment ophoudt. Nee, het is niet zo dat het op een gegeven Dat wordt wel had. een beetje gedacht eigenlijk, hè? Precies, dus mensen. dat is een beetje het cliché het cliché van de asexuele ouderen. Wat we weten over de, de seksuele activiteit van ouderen... is wel dat het afneemt naarmate men ouder wordt. Vooral, te, vooral in de categorie van de oudste ouderen. Dus daarbij moet je dan denken aan 75 plus. Maar er is een verschil in feite tussen je seksuele activiteit... en je seksuele behoefte. Dus het kan best zijn dat je wel nog behoefte hebt om seks te hebben... maar dat het niet meer kan. Bijvoorbeeld door lichamelijk gesprek of wanneer je partner... De, de, er wordt vaak lacherig over gedaan. Dat, hebt u, dat weet u natuurlijk ook. Hoe zou dat komen eigenlijk? Waarom vinden wij dat zo uh, ja, toch een beetje ja, ongemakkelijk ook, ja. toch? Um, volgens mij zijn er verschillende redenen voor, maar één daarvan is dat we toch nog altijd leven in een maatschappij waarbij dat jeugd de norm is. Ook al zien we steeds meer beelden van ouderen en ook uh, zijn er ook veel meer films, bijvoorbeeld over het thema seksualiteit. Ja, u ouderen. begint uw boek met uh, Something's Gotta Give, hè? Precies, die, dat die is, is eigenlijk een met romantische comedie. En, ja, uh, precies. Keaton, ja. Ja, dus er zijn wel steeds meer voorbeelden. Maar toch is het zo dat we nog altijd jeugd verbinden met seksualiteit en aantrekkelijkheid. En niet ouderdom. Het wordt daar een beetje tegen afgesteld. En dus verbonden met allerlei negatieve eigenschappen. En als het dan gaat over de eigen groothuis, komt het denk ik gewoon te dichtbij. Hè? Net zoals je niet over je eigen ouders wil want, want als je een 75-jarige daar uitgebreid over uh, hoort praten... volgens mij in de omgeving wordt er dan gezegd... je die oude viezerik er zijn inderdaad een, uh, heel wat van die sterke clichés. Hè? Dus één daarvan is inderdaad dat men vindt dat ouderen zich moeten matigen. Of een ander uh, typisch beeld is dat van de oude bok die wel eens een jong blaadje ja. lust. Hè? Dus ja, die, die clichés die zijn denk ik nog veel sterker dan we zelf vaak denken. En hebben ze daar last van? Daar kunnen ze last van hebben, zoals die vrouw daarnet in die casus ja. die we laten zien. Die heeft daar last van, want ze komt bij een seksuoloog omdat ze vindt dat ze een probleem heeft. Ja. Ja. U, u zegt hè, ook in dat boek, uh, of nou, u, u betreurde dat in verpleeg- en verzorgingshuizen niet of nauwelijks aandacht is voor het seksuele gedrag van bewoners. U zegt eigenlijk zouden uh, mensen daar gewoon naar moeten informeren op het moment dat, uh, dat mensen daar binnenkomen, het, het personeel. Ja, dus in rusthuizen, dat is een specifieke problematiek in feite. Hè. Dus uh, ten eerste wil ik al zeggen dat ik zeker niet de zorg met de vinger wil wijzen, hè, want er zijn heel veel mensen die daar heel goed werk leveren ook. Eh, en die staan natuurlijk ook onder enorme financiële eh, druk. Maar dus een, in de rusthuizen heb je een specifieke problematiek. Enerzijds heb je natuurlijk het gebrek aan privacy. En anderzijds heb je ook um, het feit dat zorgverleners... vaak ook dergelijke stereotypen kunnen aanhangen... en daarbij uh, ouderen misschien dingen kunnen ontzeggen... waar ze wel behoefte aan hebben. Dus in feite zou een... Uh een rusthuis een protocol moet hebben, niet alleen voor probleemgedrag... maar dus ook juist om alle vormen van seksuele, seksuele activiteit te ondersteunen. Maar, want zijn er uh, verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen... waar uh, bijvoorbeeld een seksueel werkster gewoon door het personeel aangeprezen wordt? Van nou, als u dat wil, dan... Die zijn er vast. Die zijn, want er zijn ja. ook echt seksuele hulpverleners. Nou, u zegt, die zijn voor... er vast. Die zijn, die zijn er ook echt? Die zijn er, volgens ja? mij, ja. En wat zijn de ervaringen daarmee? Daar kan ik niet op antwoorden, want ik ben zelf natuurlijk iemand... die de literatuur en ja, film bestudeerd, ja. dus dan. Maar daar, daar is dus nooit onderzoek, want het is natuurlijk een heel voor de hand ligt iets. Ja, dus dat ik weet niet of dat daar onderzoek naar bestaat. Dus dat negeren van seksuele verlangens door het personeel, dat vindt u eigenlijk een vorm van slechte zorg? Ja, om, ik denk dat het belangrijk is dat zorg. Um, huizen, de levensstijl van ouderen proberen te continueren. Dat doen ze ook. Maar seksualiteit is daar een onderdeel van. Ja, want er zijn natuurlijk ook nieuwe relaties in, in verzorgingstehuizen. Hè? Ik bedoel, een weduwe en een weduwnaar op, op leeftijd die opeens dan uh, verliefd op elkaar worden. Dat, dat komt toch ook voor? Dat komt zeker voor. En dan ze hebben ze, krijgen ze bijvoorbeeld niet de gelegenheid om bijvoorbeeld met elkaar te slapen of zo. Ik weet het niet hoe... Ja, dat is, lijkt me lastig als je een, bijvoorbeeld een éénpersoonskamer hebt met een éénpersoonsbed. Dan moet in feite zoiets al besproken worden, moet al bijna gaan vragen voor toestemming. En dat durven mensen waarschijnlijk, uh, uh, of in ieder geval lastig. Ja. Ik denk dat dat een, een, een drempel kan zijn. Ja. E, e, heeft u, bent u iets tegengekomen waarvan u denkt, god, dat is een goede manier van het bespreekbaar krijgen? Juist in dat soort kringen? Ik denk dat... Uh, als er zich dan een specifiek voorval voordoet, dat het belangrijk is dat men dan in teamverband samenkomt en het zo bespreekt in een rusthuis. Maar dat is natuurlijk um, arbeidsintensief. Ja. En daar moeten uh, ook, denk ik. En veel uh, gêne waarschijnlijk veel gêne, gêne, ook bij het personeel. Ja, dus men moet daar goed voor opgeleid zijn, denk ik. En daar moeten we een duidelijk beleid voor zijn. Maar zou er ook nog niet het een en ander gaan veranderen? Want de mensen die nu zo langs mijn rand uh, met pensioen gaan. Hè, dat, dat zijn toch. Uh, die, die waren jong tijdens de seksuele revolutie. Ja. Dus dat, zijn, dat is natuurlijk toch een hele andere generatie. dan de generatie van onze ouders, bij uh, wijze van spreken. We verwachten eigenlijk heel veel van die generatie. we ja, ja, ja. hopen. Dat ze, alle, ja, dat ze alle clichés over nou alle ja. gaan uh, rechttrekken. Ja, <laughs> Ook als het dan gaat over seksualiteit. Ik denk inderdaad dat er uh, dingen zullen veranderen. Maar tegelijkertijd denk ik toch dat we de hardnekkigheid van clichés niet moeten onderschatten. Nee. En, uh, Want die zouden uh, toch vrijer moeten zijn. Die, hebben, die zijn opgegroeid met, met, met de pil, dus, waardoor, waardoor ze ja, die zich Maar ze hebben veel een andere seksualiteitsbeleving, hebben waarschijnlijk ook een breder repertoire. Dat zou je denken, ja. ja. U, dus u heeft is zelfs, u heeft zelfs een grootmoeder van 95, hè? Ja. Heeft u, heeft u het over dit boek gehad met hè? Um, mijn grootmoeder woont in een rusthuis. Ja. Ik weet dat ze gekeken heeft naar de regionale televisie... waar ja. dat er iets over mijn boek okay. is gekomen. Ja. Maar voor de rest denk ik dat ze vindt dat ik mij met vreemde onderwerpen ja, ja. bezig ja? Dat zegt ze niet, meidje, meidje. Ga toch gewoon uh, schrijven, ko kookboek. Nee. Je hebt, <laughs> je hebt ook <laughs> dus niet daarna ze... gevraagd of ze nog seksueel actief is? De, nee, omdat mijn grootmoeder ze is 95 ja, jaar nou, ja. is. Ze, nee, zij is zo, niet van die generatie, maar ze is ook niet de persoon om daarover nee, te nee, praten. Ja. Goed. Nou, er staat ook nog heel mooi verhaal in trouwens van Wanda Rijssel. Hè? Van een vrouw van 74 die een zwarte mannelijke escort bestelt. Ja, dat heb ik speciaal gekozen, dat verhaal. Omdat het een uh, ja. hoofdpersonage is van, van 74. Ja. En die inderdaad dat initiatief neemt. Het is een beetje... Oké, okay, dankjewel. Aagje Swinne, we moeten eruit. Het boek heet dus Seksualiteit van Ouderen. En u kunt teletextpagina 260 nog afleggen. Tot zo.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 Geen business as usual, maar duurzaamheid. Kiespartij voor de dieren. Dit is Radio 1.